Uur. Waterwalgemoed met het nws journaal In Spanje is het aantal geregistreerde coronapatiënten opgelopen naar 85.000. Alleen in Italië en de VS zijn nu nog meer besmettingen geteld. Het aantal gemelde sterfgevallen in Spanje door het virus is de afgelopen dag met 812 toegenomen. Een iets mindere snelle stijging dan gisteren. In België is het aantal geregistreerde doden het afgelopen etmaal met 82 gestegen. Volgens de Belgische autoriteiten neemt de kracht van de epidemie af. En in Duitsland kwamen er de afgelopen 24 uur 66 doden bij. In Noord-Nederland wordt een groot onderzoek gedaan naar factoren die mogelijk bepalen hoe ziek iemand wordt van het coronavirus. In Groningen, Friesland en Drenthe krijgen ruim 135.000 Nederlanders wekelijks een vragenlijst. Het zijn mensen die eerder al urine, bloed of haar beschikbaar hebben gesteld. Onder meer het UMC Groningen gaat onderzoeken of erfelijke en andere factoren van invloed zijn op hoe ziek iemand wordt. Ook wordt bekeken wat de ziekte doet met de geestelijke gezondheid. Om te voorkomen dat je met overgewicht op de intensive care terechtkomt kun je beter niet intensief gaan lijnen, waarschuwen medisch specialisten. Aanleiding zijn de berichten dat 80% van de coronapatiënten die op de IC liggen te zwaar is. Overgewicht is een probleem bij beademing en ook is het riskant dat het immuunsysteem van de patiënt is aangetast. Maar door het strenge dieet kan er een gebrek aan voedingsstoffen ontstaan... waardoor je een voedingspatroon krijgt dat je immuunsysteem nog verder aantast, waarschuwen de specialisten. In het museum Singer-Laren is afgelopen nacht ingebroken. Of de inbrekers iets hebben meegenomen is nog onduidelijk. Het museum geeft vanmiddag een persconferentie... In Museum Singer hangen werken van onder andere Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Ook staat er een afgietsel van het beeld De Denker van Rodin. Het weer, enkel, enkele buien, soms met natte sneeuw, pas in de avond overal droog. Verder ook zon, het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw Zondag en ook 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Op vijf uur morgens is het hem stel al in de weer. Ze gaan naar staatje hoor en paardie zegt ja hoor. Wat er groep zijn geel, de zin zit in mijn ogen de ...met dit mooie weer in Zandvoort. Het is haast zomer. Uh, welkom de luisteraars in Zandvoort en omgeving... ...en zelfs internationaal. Van de week kreeg ik een telefoontje uit Canada... ...dat iemand daar naar dit programma had geluisterd... CFM Oud Zandvoort. En dat kan inderdaad via www.zfmzandvoort.nl... ...en dan kunt u ons internationaal volgen... ...met specifiek dit programma. Leuk dat u allemaal luistert. Uh, vandaag wordt de techniek gedaan door Cordrayer, de presentator is Ankie Joustra Brokmeijer en we hebben een speciale gast en dat is Minke van der Meulen, want het onderwerp is vandaag de firma Rinkel. Ik hoop dat u een genoeglijk uurtje hoort en het woord is uh, aan Ankie Joustra die Minke gaat interviewen. Ja, Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Minken. We hebben afgesproken dat ik Minken tegen je mocht zeggen. een paar jaar. Omdat we elkaar al zo verschrikkelijk lang uh, Goedemiddag kennen. Goedemiddag allemaal. Uh, Minken, uh, fijn dat je gekomen bent, dat je je tijd voor vrij wil maken. En uh, ja, ik wil beginnen bij het begin waar begonnen moet worden, zeggen we dan. Dat is... Uh, ja, je komt niet uit Zandvoort. Ik kom uit Utrecht. Je komt uit Utrecht. Daar ben ik geboren, daar ben ik naar school geweest. En toen had ik de kweekschool af en gesolliciteerd onder andere naar Zandvoort. En werd ik benoemd door de oude voorzitter, dominee de Ru. En het hoofd was toen wachtendonk. En toen ben ik hier, eh, 1 september was het toen nog eh, begonnen... En dat was in? 1952. 1952. Dus in 1952 kwam je in Zandvoort. Je werd onderwijsres op de School. Ja, Ik ja. was daar leerling. Dus uh, op, dat, gaan. Gaan. Op, op dat moment hadden we dus uh, het kind-juf uh, verhouding. Nou, dat is inmiddels wel heel erg oh, veranderd. veranderd. Maar hoe uh, kwam je dan uh, met de familie of de firma Rinkel uh, in, in aanraking? Nou, ik was hier al geweest met mijn vader om een kamer te zoeken... En zoals dat vroeger ging, dan kreeg je een brood mee en dan kon je ergens koffie gaan drinken. En mijn vader liep langs Rinkel en die zei, dan gaan we daar drinken. Ik zei, nou dat kan niet, die is veel te chic. Dus dan zijn we aan de overkant bij Koper, hebben we ons brood opgegeten en gekeken naar Rinkel. Maar op school in die tijd kreeg je geen drinken, geen koffie, geen thee, niks. Het was gewoon doorwerken, geblazen en klaar. En als we dan geld hadden, met nog twee leerkrachten... <coughs> Uh, gingen we tussen de middag snel bij Rinkel en een kop koffie drinken en dan kwam Bert tussen die deur een van uh, uh, naar de zaak toe met zijn hoofd en dan zei hij van uh, willen de dames soms een emmer plakken of willen de dames en zo heb ik Bert dus leren kennen En kan je even vertellen dan wie Bert is? Bert Rinkel was de oudste zoon van uh, vader Bert Rinkel en moeder Lucy en eh, die werkte in de zaak. Die had eh, de hoger Hotel Varschool uit Den Haag gedaan. En die was in de zaak gekomen als opvolger. En waar woonde je dan in Zandvoort? Want je zei dat je op kamers was. Ja, de familie... Eh... Van Vliet op het hoekje van de Zuiderstraat en de Brede Rode Straat. Brede Rode Straat 32. En daar woon ik samen met Eddie Strauss en Jo Zuidervliet. Ook twee onderwijzeressen van de school. Dolle pret. Je kwam dus uh, in de zaak voor een uh, kopje koffie uh, even snel en ja. nou... Uh... Maar één keer per maand hadden we een pret, want dan moesten we bij de gemeente ontvangen die was ook de penningmeester van het schoolbestuur, Weiden de heer Schouten, ons salades ophalen. En dan gingen we uitgebreid eten bij Rinkel. Maar er was een oudere kelner, Nuberg en... Ja, die vroeg om plagen. Je wordt nooit te oud om te plagen. Dus om hem te pesten begonnen we met ijs en we eindigden met soep. En dan had hij elke maand weer de pest in. En dat was ons schijntje. Het menu achterstevoren? Achterstevoren. Dus je hebt daar wel indruk gemaakt? Ja, nou ja, helemaal. Want in die tijd was er een herentafel met schouten en taters en consorten. Dus dat was over en weer met die drie meiden en die heren natuurlijk bal altijd. Ja, was heel leuk. Je hebt dus Bert uh, leren kennen uh, via Rinkel. Ja. En kan je daar nog iets meer over vertellen? Want... Uh, ja... Het, we, dan op een gegeven moment uh, gaat die kennismaking verder natuurlijk. En we zijn toen ook naar een lezing geweest. Uh, wie was dat ook? Abel Herzbergen. Ja. En uh, ja, van het een kwam het ander. En toen... Uh, is Bert een keer mee naar Utrecht geweest, waar mijn moeder de zenuw had om te koken voor iemand die een restaurant had. En toen uh, is wachtend ook bij mijn ouders geweest van, uh, dat ik verkering had met Bert. En dat kon allemaal niet om verschillende redenen. En uh, toen kreeg ik van mijn vader te horen van, uh, of je solliciteert ergens anders naartoe of je gaat trouwen. Of verloven in ieder geval. Dus ik kwam s'avonds met de trein uit Utrecht en daar stond Bert op met te wachten. Ik zei, we gaan ons verloven. En nou, die kreeg de schrik van zijn leven natuurlijk. <laughs> Zo ging dat. En wat was Bert zijn functie uh, in, in het uh, bedrijf? Uh... Van anders van alles. Het was, het was dus een familiebedrijf, begrijp ik. Met oma als hoofd, oude oma zoals we het noemden. Dat oma Mijnke, Meinke Rinkelveenstra, die kwam uit Koudum, uit Friesland. En ehm, opa leefde niet meer in die tijd. Dus vader, Bert, voor mij mijn schoonvader. En tante zus, beter bekend bij de mensen als mevrouw Bouillon. En die hadden dus de leiding over de zaak. En waar bestond de zaak uit? De zaak was een broodbanketbakkerij en een restaurant. En in mijn tijd is er nog die serre aangebouwd. We hadden een groot zijterras. En <coughs> toen ik hier kwam was er aan de overkant had je het VVV-huisje van Huggenholt. Uh -huh. En daar hadden we ook een terras. Maar dat was voor de kelners in de zomer geen doen dat heen en weer lopen. En toen is er een serre aangebouwd en een kleine terras aan die zijkant. Want het is natuurlijk op het noorden, hè, dat voerterras. Dus toen kwam er een zijterras bij en een scherde. En toen is dat aan de overkant is gestopt. Daar kan ik me niets meer van herinneren, kan je nagaan. Ja, leuk hè? Ja, het is allemaal nieuw voor me wat mm. je vertelt. Eh... Uh, dus, uh, nou ja, hier moest je dus de stantenpede verloven. Ja. Nou, het was verliefd verloofd en dan neem ik ook aan uh, getrouwd. Nee. Ja, dat was ook weer dolle net, We moesten trouwen. Niet omdat er een baby babyopkomst was, maar aan de overkant was de zaak van Maria Zamora. En die ging eruit en dat was van de familie Janssen van het Rembrandtplein. Want Zamora was ook een Janssen. Van Rika en... Janssen. Dezelfde zuster, familie. Zuster, ja. En eh, mijn schoonvader had de zenuwen dat er een concurrent tegenover hem kwam te zitten. Dus hij heeft... In een hobby stop eigenlijk dat hotel eh, gehuurd. En ja, toen moesten wij trouwen. Want ongetrouwd mocht in die tijd natuurlijk niet. En toen zijn we in 2 maart 55 getrouwd. Ook patsboom. We stoppen hier even en gaan naar een muziekje luisteren. Want ja. straks wil ik met jou verder over het hotel gaan praten. Prima.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 Zoals uh, Willem Duin met Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Het is hartstikke mooi weer en het is een beetje een anti-openbaar vervoer liedje. Maar ik denk dat de trein wat beter is dan vroeger. Ankie, aan jou weer het woord. Dankjewel uh, Cor. Tegenover mij zit uh, Minke van der Meulen. Vroeger Minke Rinkel. En wij praten over uh, ja, uh, Rinkel. Uh, ze heeft net verteld uh, dat uh, de, de, haar schoonouders uh, het hotel aan de overkant pachten wat vroeger van Maria Somora, althans daar zat ze, van de familie Jansen was. En dat ze daarom hals over kop moest trouwen. Niet vanwege een baby, maar vanwege het hotel. Nou, Mink, daar waren we gebleven. Ja. Zou jij uh, wat meer over het hotel, uh, hoe groot, waar het stond? Het stond tegenover de zaak. En het heette Hotel Rinkel Junior... omdat het dan toch wat bij elkaar hoorde. Maar het was veel te groot voor ons... dat eh, een gedeelte daarvan... wat vroeger dan de eetzaal, balzaal bij Maria Zamora was... hebben we toen ondergehuurd aan de firma Wassenaar. Dat was een, een beddenzaak. En die hebben daar jaren in gezeten. En wij hadden dus het hotelgedeelte. Dat was een grote ontbijtzaal... Lange gang, eh, nou ja, van alles en nog wat. En twaalf kamers. En we konden zo'n beetje 30, 35 mensen hebben. Er waren, er waren hele grote kamers Dat is een bol. Bij, ja, waar mensen ook met z'n vieren met een heel gezin op gingen. En dan was de prijs goedkoper. Dat, eh, ja, zo ging dat in die tijd. Dus het was bedden heen en weer sjouwen. En, eh, en dan waren we open van, eh, nou, van voor Pasen tot eind september. En dan ging het hotel dicht. En dan mocht je aan de schoonmaak beginnen. Dat was heel hard werken. Heel hard. Dag en nacht werken. En deed je dat in je eentje? Ja, want Bert zou dan zogenaamd... S ochtends bij mij in het hotel zijn. Maar die werd opgeslokt... ...door de grote zaak, zoals we dat noemden. Dus ik heb het eigenlijk in één gedaan. En ik heb de mazzel gehad... ...dat ik het eerste jaar... ...een kamermeisje kreeg... ...die bij Bouwers had gewerkt. En die het mij eigenlijk geleerd heeft over... Hoe je dat allemaal moest doen. Telling. Want ik ging keurig de bedden afhalen zoals mijn moeder het had geleerd. Nou, dan kom je nooit klaar. hoor. Oh. En, uh, maar ja, het waren toen nog dekens en matrassen moesten elke dag omgedraaid worden. Want je vond van alles onder de matrassen. En verschrikkelijk. Dus uh, het was... Uh, het was meteen een leerschool voor me. Onderwijsrest af? Ja. Dus dat was gestopt? Ja, zwint zei weer invallen. Maar mocht je als getrouwde vrouw dan nee, uh, werken? Ik werd 1 maart ontslagen omdat ik 2 maart ging trouwen. En toen was het nog dat je niet uh, als getrouwde vrouw een baan mocht houden. Maar je mocht natuurlijk wel invallen als ze je nodig hadden. Dat, dat wel. Dat mocht wel? Ja, ja, dat was allemaal tijdelijk natuurlijk. Dus winter stond ik vaak. Uh, ik denk dat ik alle scholen in Zandvoet gehad heb, alle lagere scholen. Dus niet noodzakelijk de School. Nee hoor, ik heb op de Kaal de school de, de Beatrixschool en noem maar op. Zelfs nog, uh, hoe heette die school? Uh, de Marierschool. Ja, als ze omhoog zaten was het toch makkelijk, je woonde op het dorp. Dat je dan, en ze kenden je, dat je dan kwam invallen. En waar woonde je dan? In het hotel. Je woonde in het hotel? Ik woonde in het hotel. En de bijkeuken, dat was onze slaapkamer, huiskamer. Met een plat dak en zwinters stond het ijs op je dekens. Want zwinters ging natuurlijk de verwarming uit, want dat was zonder dat het hele gebouw verwarmd werd. Almachtig. Ja. En toen Tieneke geboren werd, was er een soort wijnkelder, dat je ook naar beneden kon met een trap. En die, dat was een smal hokje en dat was toen de babykamer voor Tieneke. Ja, het was wel behelpen gewazen. Zou je nog even precies voor de luisteraars kunnen uitleggen? Want je zei het was tegenover. Uh, Op het raadhuisplein. Op het raadhuisplein. Ja. Uh, welk pand, als je dat nu uh, moet aanduiden? Heet het niet nu nu XL of zoiets? Ja, waar hiervoor C zat, bedoel je? Ja, XL denk ik dat het nu heet. Ja. Maar er hebben zoveel zaken na die tijd ingezeten. Dat, uh, maar nu is het dan dat XL. En het is nog steeds hotel. Ik zat ja, daar boven, ja, bij die balkons. Ja, We hebben het heel mooi gemaakt. Ja, heel e mooi. Is. Heb je het wel eens gezien na die tijd? Ja, één keer, maar toen met dat Van Houten erin zat. Want kijk, in mijn tijd was het natuurlijk toch armetierig, Want er was maar één badkamer op, op een gang. En dat moesten ze dan bespreken. Eén badkamer. En hoeveel etages? Uh... Twee etages. Dus er waren twee badkamers voor zo'n dertig gasten? Ja, maar er werd weinig gebruik van gemaakt. Want ze gingen toch de zee in, vonden ze. En denk erom, in die tijd was het ook nog niet zo dat de mensen zo vaak gingen douchen. Het was meer kop en kont wassen en dan, uh, dan wegwijzen. Of misschien was ze zich helemaal niet. Dat heb je niet gecontroleerd? Nee. Want kijk, als je Noorden en Zweden in het hotel had... dan lag er geen stukje kleding in de kasten... maar die stonden vol met drank. Dus je, dus je hebt wel heel wat daar meegemaakt? Ja, van alles. En nog wat. Arrestaties en... Eh, ja. Nou, dat is dan een roemrijk uh, leven in het hotel. Uh, ik wil even terugkomen naar je trouwerij. Want uh, daar heb ik hele mooie foto's uh, van gezien. Ja. Die. Ik neem aan dat uh, ook het eten en de receptie en zo bij uh, het hotel was ja, of, bij, of in de zaak? Ik ben wel zaak... In, uit Utrecht getrouwd uit het ouderlijk huis van mijn ouders. Dus toen is de familie Rinkel met auto's naar Utrecht gekomen. En toen zijn we van Utrecht en eh, hier naartoe gegaan, ben ik hier op het Raadhuis ben ik getrouwd. Van Venema had ons willen trouwen, maar die had een bespreking. Dus de oude Piet van der Meijer. Er was altijd feest met die man, was, we kenden ze toespraak uit ons hoofd. En, eh, en toen naar de kerk, en de ben ik door dominee Olderman getrouwd. En toen lopend eh, naar de zaak toe, en daar was eh, de receptie, eerst voor de mensen, maar ja, taart en een borreltje, je kent dat wel. Toen in die, in die uh, grote receptie. Waar honderden mensen kwamen wat logisch was met de zaak. Alle vertegenwoordigers van bierbrouwerijen en de familie Brokmeijen mevrouw. Die een leverancier van de zaak was. En toen is er een diner geweest. ja En meteen naar het hotel of ben je nog op huwelijksreis geweest? Nou die nacht hebben we dan nog in het hotel geslapen. En toen zijn we de volgende dag uh, vijf dagen, want langer mocht natuurlijk niet, uh, naar Parijs geweest. Dus je hebt toch een huwelijksreis gehad? Ja, ja, ja, ja. En dan meteen hup in het diepe wat ja, het hotel uh, niets, betreft? Niks niets wetend. Allemachtig. En als je dan nagaat dat het overnachting van 5 tot 8 euro gulden was met ontbijt. En dat moest je ook verzorgen? Ja, ja, tuurlijk. Ik zocht dus om zes uur op om schoenen te poetsen, want die werden toen nog buiten de deur gezet. De dus ochtends vroeg was het schoenen poetsen. En dan, eh, s'avonds laat, had je de tafels gedekt. En dan de rommel erop zetten. Ik eh, zie aan Cor dat hij weer een muziekje voor ons eh, klaar heeft. Het dus, een leuke is het maar leuk Ja, tuurlijk. <laughs> Cor. saint Mexico. Mexico. 72 de Les Humphries zingers met het nummer Mexico. En Ankie, jij mag weer. Ja, uh, goedemiddag luisteraars. Tegenover mij zit uh, Winken van der Meulen... En die is getrouwd geweest met Bert Rinkel. En wij praten dus over haar periode uh, van uh, het hotel. En uh, alles wat daar omheen uh, hangt. Dus we gaan verder. Want we waren bezig dat zij uh, in het diepe werd gegooid in het hotel. Nadat ze trouwde op 2 maart 1955 met Lambertus Johannes. Hè, want ja, ja. zo heette iedereen in de familie. De vierde. Ook, de vierde. En uh, nou, hoe hard... Ze daar moest werken, maar daar kwam een einde aan. Ja, ik was in verwachting van Bert en later bleek dus dat Bert, dus jonge Bert, mijn zoon, toxoplasmose had en die heeft, doordat hij toxoplasmose had, mij weer vergiftigd en toen heb ik meningitis gekregen. En ik heb toen drieënhalve maand in het ziekenhuis gelegen met hele zware meningitis. En toen mocht ik van de artsen niet meer terug in het hotel. Dus in 59, uh, december 59, was het afgelopen met het hotel. Dat moest ontruimd worden, onze spullen eruit. En, uh, en toen is het weer teruggegaan naar de familie Jansen. Want jouw schoonvader had dat gehuurd, uh, begrijp ja, ik. Ja, zij dus... ja, mocht de deur opbrengen. En dus, uh, waar ging je naartoe? En toen hadden ze, terwijl ik in het ziekenhuis waar het lag, hadden mijn schoonouders overal gezocht. En toen ben ik op de Emmerweg nummer 6 gekomen. En dus vanuit het ziekenhuis ben ik meteen naar de Emmerweg gegaan. Wat mijn ouders hadden ingericht met Jaap Metters, die had toen ook vreselijk meegeholpen. Uh, dus toen was, woonde ik op de Emmerweg. En had je nog dan iets met de zaak of het hotel. Nou, het hotel was weg, maar had je nog iets de met zaken, de zaak? Daar werd je altijd in ge, gehuurd, zeg maar. Voor, ni voor niks. En wat deed je daar dan? Ja, nee, als het druk was, dan stond ik achter de tap, ook, of achter de koffie. Grote recepties op het Raadhuis van burgemeesters. En we hadden toen nog de Grand Prix. Wat dan ook altijd Dan stond ik met Kelnis in. Uh, in, uh, in het raadhuis. Over kelners gesproken en personeel. Uh, je hebt een foto meegenomen. Zou je daar iets uh, over kunnen vertellen? Ja, het was natuurlijk uitgebreid. Want je had de winkel waar een chef in was. En tante was eigenlijk de baas over de winkel. Uh, uh, mevrouw Bouillon, ja. tante Katrien. Ja, tante zus. Tante was. zus. Ja. Ja. En uh, dan had je een chef bakken En je had een chef van Ketbakken. Je had de chef kok. En dan had je nog het personeel voor achter de nee, toog. En dan de kelders natuurlijk. Dus er was ontzettend veel personeel. En je had, doordat je een bakkerij had, had je ook nog lopers. Omdat je toen nog aan huis zorg kreeg. Ook nog? Ja. Ja, ja. Dus het was een heel groot bedrijf? Ja, het was heel veel personeel. Ja. En zou je een paar bekende namen van die ons nu ook nog wat uh, zeggen? Nou, we hebben dus... Uh, toen ik kwam was Bram Schuiter, was de Gérard, zoals dat heette. En de familie Landman werkte de Herman Landman werkte er met een heel stel ooms. En zijn vader werkte bij ons. Want Nuberg was ook een oom van Herman Landman. En Wim Kok heeft er gewerkt. En uh, <coughs> Corblom. Ja, dus waar, en, en dan had je. In de keuken, daar was de chef-kok Bert Jacobs, de vader van die latere voetballer Jacobs. Die was de chef-kok. Ja, en ik meen dat eh, een zekere keur over de broodbakkerij ging. Ja, en dat, wat je ook, daar had ik dus niet zoveel mee te maken, daar liep je doorheen. En in de tijd van de speculatie, was het net de gebakken, was gewoon zo'n warm speculatiejatten. Maar eh, daar, daar had ik dus niet veel mee te doen. Ik had meer met het restaurant te maken, omdat ik daar dan steeds moest komen helpen. Ik wil even over de lunchroom en het restaurant, want ik heb begrepen en ik kan het me vaag nog herinneren. dat daar allemaal tegelplateau-tableaus uh, ja. waren. In de winkel waren er allemaal tegeltableaus en hoofdzakelijk ook tegeltableaus met reclame van blokker en, en dergelijke. En in de grote zaak waren er hele grote tableaus, die zijn allemaal gemaakt door heistee. Ik heb hem nooit gezien of gekend. Maar er hing bijvoorbeeld de intocht van koningin Wilhelmina, dat ze 18 jaar was. Eh, er hing de stier van Potter. En het eerste tram naar Zandvoort toe hing een heel groot tableau. Ja, zo hing er van alles. Er waren prachtige tableaus met een groene tegelrand eromheen en die waren allemaal in de muur... Gemetseld. En wat is er toen de zaak uh, uiteindelijk opgegeven werd? daar komen we straks ook nog over. Maar wat is er met die tegenplateaus uh, ja, gebeurd? Tom La Lavertuur heeft dolle pret gehad. Want die heeft ze eruit gehakt. Wat heel moeilijk was. En de meesten zijn gegaan naar het Zuiderzeemuseum. Er zijn ook zandvoortes die uh, tableaus hebben. Onder andere Piet Drommel. Die op de boulevard, Noordboulevard woont. En nog meer mensen die het hebben... Mijn oudste dochter heeft er eentje. En eh, ook de tegelvloer uit de, de zaak. Dat waren hele aparte tegels. Die zijn ook naar het Zuiderzeemuseum gegaan. En die liggen daar in een bakkerij en in de apotheek. In het Zuiderzeemuseum. En die tableaus, dat is ook een soort restaurant of lunchroom. Daar hangen de meeste tegeltableaus. En de intocht van koningin Wilhelmina is naar... Eh, Leeuwarden gegaan naar het Oranje Museum en de tram is naar, uh, naar Haarlem gegaan. Ja, uh, verder weet ik het eigenlijk niet. En er zitten nog heel wat uh, tableaus achter de betimmering wat nu de HEMA is, die ze er niet uit konden krijgen. Dus we uh, zijn er gelukkig wel van gered. Ja, maar er waren er ook die, er, denk ik, niet uitkomen of dat de tijd tekort was. Net zo goed als die prachtige glas in roodhuizen die door Van der Meijen nog gemaakt waren. Er zitten nog beneden een paar, maar boven, want mijn grootmoeder woonde dus boven de zaak. Als je naar boven kijkt, wat nu dan de biertent is, heet dat zo, daar zie je nog uh, de glas-in-roodhamer van... Uh, van, van de mei die gemaakt zijn. Dus die zijn behouden gebleven. gebleven? En die zijn behouden gebleven. Je zei net, daar woonde oma. Wie, eh, wel oma, hè? De oma Menke. Ja. ja, die woonde boven de zaak in de eentje. Daar had ze twee derde van. Want een derde was natuurlijk ook opslag en verkleedkamers voor de kelners en de koks en de hergelijke. Dat ze zich konden omkleden. Nou, wat ik begrepen heb is dat uh, Oma Menke uh, behoorlijk uh, oud is geworden. Ja, heel oud. In, Meenstens op 97. Dat, uh, ja. En waar is zij dan? Want toen moest ze natuurlijk uh, daaruit. Ja, toen de zaak dus echt verkocht werd, is oma eruit gegaan. Of verkocht, in het begin was het dus, uh, hoe noem je dat? Met een optie aan Van der Laan, van de Hema. En toen is oma naar de boulevard gegaan en naar de zus, naar de dochter. Daar heeft ze toen gewoond. Ik wil nog even uh, het volgende onderwerp uh, aansnijden. En dat is uh, Rinko. Garage Rinko. Wat heeft dat met de familie uh, te maken? Dus mijn de grootvader, de Johannes, die met Mijnke getrouwd was, die had een vriendkoning. En achter. De zaak was een heel groot terrein, wat ook van de zaak was. En daar zijn ze een garagebedrijf begonnen met z'n tweetjes. Dus Rinkel en Koning, vandaar dat het ook Rinko heet. Heeft. Maar mijn eh, schoonvader had totaal geen verstand. Mijn grootvader niet. Dus eigenlijk heeft Koning dat gedaan. Maar onder de naam Rinko is daar toen een garagebedrijf gekomen. En nou ja, die heeft heel lang. Eh, is die daar nog geweest, die zaak. Die staat ja. overgenomen door jongs, Of tenminste, Jongsma werkte er ook al. Oude Jan dan. En toen oma een beetje aan het eind was... heeft ze dat uh, aan Jongsma verkocht. Rinko, uh, Jongsma. Uh, hoe kwam uh, meneer Jongsma dan daar? Uh, had hij ook iets met de familie te maken? Ja, oude oma, dus voor mij oude oma... Uh, die had twee pleegkinderen. Jan Jongsma uit Friesland. Die was bij haar in huis. Welke reden weet ik niet. En Sultan Kerkjarto. De Hongaar. Die twee waren bij ons. Uh, die woonden dus bij oma. Die zijn daar opgevoed. En Jan had het, wel het gevoel van auto's. En helemaal geen gevoel voor de bakkerij. Dus toen is Jan in de garage gekomen en Sultan heeft jaren in de bakkerij gewerkt en die is toen met Ali eh, nou wist ik de, naam, de achternaam nou weet ik het niet meer eh, getrouwd en toen hebben ze naast de zaak er zat nog een klein winkeltje tussen zijn ze het is dan nu een grote een, zaak maar dat is toen de patatzaak van van Sultan Zol geworden Sultan patat Sultan automatiek. Ja. Ja. Dus daar, uh, dus, maar die kwam oorspronkelijk... Uit Hongarije. Uit Hongarije. En is dus opgevoed. De vluchteling is die hier gekomen, ja. En is samen met mijn schoonvader, mijn tante en Jan Jongsma en Sol. Die zijn met z'n vieren opgegroeid bij oude oma. Wat een interessant verhaal uh, is dat. Ja. Maar wat... Uh, Deed die uh, Sultan, zoals hij dan officieel heette als zijn voornaam, want later uh, werd het afgekort tot Sol. Uh, uh, werkte die wel in de zaak? Ja, die werkte in de brood- en de banketbakkerij. Ja, Daar heeft hij ook heel goed zo broodjes leren maken, die hij later ook weer verkocht bij Sols Automatiek. Ja. Dat is ook altijd een hele leuke band gebleven met Sol. Maar die leeft niet meer? Nee, die leeft niet meer. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo even verder. Want koor zwaait, dus uh, we gaan weer gezellig even een muziekje draaien. Goed zo. I don't know. Tegenover mij zit Minke van der Meulen, uh, getrouwd geweest met Bert Rinkel. En we zijn aan het praten over haar periode in het hotel, in de zaak en alles wat zich daar omheen afspeelt. Minke. Uh... We hebben het gehad over het hotel, hè, hoe jij daar euh, nou ja, heel hard gewerkt hebt. Maar zou je nog wat meer over gasten, je bedoel, er hoeft niet per se namen, of uh, belangrijke gasten van uh, het restaurant Rinkel, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Nou, In het hotel had je natuurlijk een heleboel vaste klanten. Want meneer Smit van de Gouden Bril uit Amsterdam, die huurde de hele zomer een grote kamer. En dan ging hij naar Amsterdam om te werken en zij zat op de balkonnetje of ging boodschappen doen. Maar we hadden ook de NAC, wat je toen nog had, die Autorennsportvereniging. Die kwamen dan ook een week en dat waren meneer Noach en eh, hoe heet ze allemaal. Eh, dus dat was een hele grote groep. Ik weet nog dat ik op mijn knieën de gang aan het dweilen was. En er komt een meneer binnen en die zegt, meisje is de eigenaar er ook. En ik kijk op, ik zeg, dat ben ik. Was het een vriend van me uit Utrecht... van Burgerswasserijen... nou, die keek stomverwonderd dat ik daar lag. En in de grote zaak... ja, daar had je ook eh, allemaal bekende mensen... de familie, André de Laporte... en de Brenning Meijers en ja, noem maar op, van alles kwam er. En hele grote bruiloften... en eh, recepties werden er ook gegeven. Ja, dat was altijd wel heel leuk... En vertel okay. eens over de familie Brenningtmeijer. Oh, dat was wel mooi. Want dan woensdagsmiddag kwam er een grote slee voor gereden. En daar zaten allemaal kinderen in. En met de chauffeur. En meestal ook nog een kindermeisje. Want dan mochten de kinderen een pannenkoek bij ons in de zaak eten. En dat was dan kennelijk een specialiteit. Dat was een grote pannenkoek die dan helemaal opgemaakt was. Met eh, ananas en persik en wat en slagroom. Dat was dan het uitje. En als dat op was. En dan ging de orde weer in in de auto. En dan gingen ze weer naar huis toe. Ja, mooi was dat. Had uh, de uh, banketbakkerij ook een specialiteit? Ja. En daar vallen ze me nog steeds om lastiger. Als ik in het huis in de duinen of waar ook kom, waar dus oudere zandvoorters nog zitten, heb je een moorkop bij je? Heb je een emmerplak bij je? Dat, uh, daar wordt nog altijd over gesproken, over de moorkoppen en de emmerplakken. Dat, ja. Ik weet nog, uh, maar dat is mijn persoonlijke herinnering, dat uh, de dag dat de uh, rinkel dicht ging. Ik bij Tom Bakels in de zaak was en hij mij stuurde om moorkoppen te halen, want dan kon hij nog één keer die beroemde moorkop uh, ja, eten. Ja, dan hadden ze ook nog het verhaal in het dorp. winters waren de moorkoppen groter dan zomers, want dan mochten ze kleiner worden, want dan gingen ze toch naar de toeristen en badgasten. Nou, er is natuurlijk geen woord van waar. Maar dat rotteltje ging in het dorp. Zomers waren de moorkoppen kleiner. Uh, Naderen het einde van de zaak want op een gegeven moment uh, ja. is, uh, is uh, de zaak rinkel verdwenen wat ja. was de aanleiding daarvoor? Uh, mijn man Bertus die is in november 65 overleden en het was natuurlijk te zwaar voor mijn schoonvader alleen. Hoewel moeder Lucie de laatste jaren ook wel in de zaak was gekomen. Omdat tante gepensioneerd was. En dat heeft hij nog ik mein, twee, drie jaar volgehouden. En dat ging gewoon niet meer. En toen heeft Herman Landman heeft twee jaar de zaak geprobeerd. Maar dat lukte dus ook niet. Want het is natuurlijk toch een heel bedrijf om dat... Eh, dat, daar moet je wel voor opgeleid en ingewerkt zijn. En toen eh, is de zaak overgegaan met een bepaald contract naar Van der Laan. Eh, en toen is het thema geworden. Want kwam jouw schoonvader uh, uit uh, de banketbakkerswereld of zo? Nee, want zijn vader was de eerste machinist van de kruikers. Dat stoomgemaal. Mm -hmm. En hoe zij hier gekomen zijn, weet ik niet. En ja, toen zijn ze zetbaas geworden van de firma Karels. Wat een lunchroom was toen. Waar je dus tussenmiddag je brood kon eten. En dergelijke. En dat is toen helemaal uitgebreid tot de zaak eh, die ik gekend heb. Maar uh, jouw schoonvader? Ja. Die kwam dus in de zaak? Ja, uiteindelijk. Want hij was eigenlijk stuurman. Hij heeft één reis meegemaakt. Maar het was nogal een moederskind. En oma miste de zoon ook heel erg. En het zeemansleven leven was toch niks voor hem. Dus toen is hij in de zaak gekomen. Maar daar zou hij zich ook hebben moeten inwerken. Want dat was natuurlijk helemaal zijn opleiding. Nee, dat bedoel vatten. ik. Ik denk dat hij net zoals ik op mijn eerste kamermeisje... ...hij gev gevaren en gewerkt heeft onder de, de chefs... ...van de verschillende afdelingen. En dan leer je in het vak natuurlijk ook. Hij was meer directeur dan dat hij werkelijk... Eh, dus hij werkte niet in de bakkerij heb bijvoorbeeld? Heb ik nooit gezien. Heb ik nooit gezien. Ik heb Bert, mijn man, wel in de keuken zien werken. Maar mijn schoonvader heb ik nooit... ...en tante zus ook niet. Heb ik nooit handwerk zien doen. Dus. Maar to, je had net over oma Lucy... Ja. ...dat die op een gegeven moment ook in de zaak kwam ja, werken. Ja, de laatste jaren... Wat, uh, wat deed ze daar? Nou, ze was reuze goed in paaseieren maken. <laughs> Dat had ze ook nooit geleerd. En die kwakte, geloof ik me, van alles op die paaseieren. En die liep als een trein. En uh, ja, die heeft toen eigenlijk de leiding overgenomen van de winkel. Dames. <coughs> en daar was ook een Willy Drommel. Die later met Jan Drommel is getrouwd. Die was daar. En er was ook nog een nicht van de familie, mevrouw Pieters. En daardoor uh, is die die afdeling goed blijven verlopen En moeder heeft zich daar ook ingewerkt toen. Oké, okay, we gaan weer even naar een muziekje luisteren. Give it all to En dat was Neil Diamond met The Beautiful Noise. En we zijn aan dat laatste blokje aangekomen van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Anki? Ja. Tegenover mij zit uh, Minke van der Meulen. We praten over de geschiedenis zoals zij het meegemaakt heeft. Uh, uh, van de firma Rinkel. De bakkerij. De lunchroom. Uh, het restaurant. Het hotel. En uh, het laatste blokje, Minke, zou ik met je willen praten over... Ja, uh, je had de firma Rinkel. Maar die had ook heel veel contacten, heb ik begrepen. Ja, als hoteleigenaar. Zee, nou ja van de zaak werd natuurlijk door verschillende zaken het banket en, eh, en het brood besteld. <coughs> en als hotelier, zoals je toen heette, eh, had je ook contact met andere hotels. En voornamelijk had ik eh, contact met Nico Bouwers. En als hij dan een groot congres had, van het een of het ander, belde Nico me op of ik nog kamers vrij had. Ik weet nog dat hij een heel groot congres van notarissen had en... Eh, of ik nog kamers had, dus toen kreeg ik twaalf notarissen in mijn huis. Nou, dat is dolle pret. Ze gaan als heer de deur uit. En ze komen als zatlappen weer binnen, die kan je dan weer naar bed brengen. Schoenen uittrekken, broek, hup, deken eroverheen pitten. Dat is natuurlijk altijd wel een groot feest. Ja. Dus ondanks het hele harde werken wat je daar hebt moeten doen, heb je ook heel veel plezier in het hotel ik gehad. Ik heb vreselijk veel gelachen. Ik heb gehuild en ik, dat je kamermeisje afbelt en dat je dan helemaal er alleen voor staat. Maar ik heb ook heel veel gelachen daar, ja. Nee. Toen met die nak, dan eerst kwamen de mannen. En dan de laatste dagen pas de vrouwen. En dan ging je in de keuken dat belletje, kamer 7 of kamer 9. En dan moest ik naar boven om een reedsluiting dicht te doen. Of te kijken bij die andere kamer wat die aan had. Want er was er natuurlijk eh, naijver tussen die vrouwen. Jawel, dat... Eh... Nou, gelukkig maar. Jawel, oh, tuurlijk. natuurlijk. Anders en, hou je het ook niet vol, denk ik. Je memoreerde net in, de, in het tussenstukje over recepties op het raadhuis. Kan je daar iets meer van vertellen? Ja, dat was toen nog erg ja. onbenullig eigenlijk. De hele boel kwam dus natuurlijk uit de grote zaak, werd overgebracht door eh, onder andere koper... En, eh, maar ja, je had daar geen ijskast of niks. En het is later de kamer van de secretaresse geworden. Ook nu niet meer van de burgemeester. Eh, daar stonden dan grote tijlen met van die grote ijsblokken. En daar werden de dranken ingekoeld. Nou, dat was op het een zwembad, hoor. Die kamer, dan kon je... Eh, en ja, dat waren hele grote recepties van... Eh, de Grand Prix, eh, afscheid van een burgemeester, benoemen van een nieuwe burgemeester. Eh, we hebben toen met OSS zoveel jaar bestaan geweest dat uit Zweden, weet ik van waar, allemaal delegaties kwamen. Ja, dan was het even hard buffelen daar. En jij moest dan ook werken? Ja, ik mocht één keer, was het zo uitgelopen door toespraken van de burgemeesters. Dat ik mocht ook mee naar binnen om dan maar gauw... Want die bitterballen en zo, dat werd koud. Dus ik loop met een schaal bitterballen naar binnen. Maar ik was natuurlijk een groentje in dat vak... En ik kom met zo'n schaal binnen en een van die mensen laat zo het in zijn zak glijden. Nou, dat was natuurlijk niks voor mij. Ik gaf meteen een hengst op die zak. Die bitterballen waren plat. Maar ik mocht niet meer naar binnen natuurlijk. Maar ik wist helemaal niet dat men in die tijd geprepareerde pakken had. Waarvan alles in verdween. Bitterballen, bonbons, sigaren, sigaretten. In time was de boel op. Ja, dat ging heel rap. Dat... Ik weet nog dat mevrouw Nabij een keer bij me in de kamertje kwam. Heb je nog een sigaret voor me? Want alles is op. <lacht> ja, dat ging rap hoor. Dat zijn mooie verhalen. Ja, Daarom, je hebt natuurlijk ook heel veel plezier gehad. En de samenwerking met de, de obers en het personeel, dat, dat ging uitstekend. En met een Bramschuiten en een Korblom en Herman Landman. Ja, dat ging uitstekend. Dat, uh... Zijn er ook nog mensen die bij jullie gewerkt hebben die een eigen zaak begonnen zijn? Ja, uh, nou ja, in zoverre Engel Paap heeft bij ons gewerkt. En die uh, is later getrouwd met Truus van de Werf. En is dus in, bij van de Werf in de bakkerij gekomen. En die hebben toen in Noord een, een winkel gehad. In Noord weet je wel, op dat pleintje. Waar ook Goos de Kapper zit en Bluis de Bloemenman. Daar was ook een bakkerij, dat was van van de Werf. En daar hebben Truus en uh, Engel toen in gezeten. En die op de tolweg? Dat was Rijn van de Werf. Oh, dat was Rijn van de Werf. Ja. Lieve mensen, heel langzaam komt er een muziekje doorheen. Want we komen aan het einde van het programma. Uh, jammer, want een uh, minke kennende kunnen nog wel uren doorpraten. over haar gebeurtenissen en wat ze allemaal heeft meegemaakt. ...in dit uh, mooie Zandvoort met de firma Rinkel. Uh, buitengewoon interessant... ...en ik denk dat de luisteraars er ook van genoten hebben. Uh, maar ja, helaas, de tijd is weer bijna over. Ik dank uh, Minke van der Meude enorm voor haar komst naar de studio. Ik dank Ankie voor uh, dit interview. Kort voor de techniek. Uh, geweldig, leuke muziek erbij. Uh, heel bijzonder ook weer dit programma van ZFM, oud Zandvoort. Volgende week hebben we hier eh, Volkert Bloemen. En die komt praten over het Zandvoortse ziekenhuis. Jawel, luisteraars, u hoort het goed. We hebben vroeger een ziekenhuis gehad. Aan de Brede Rode Straat. Dat later naar de Van Lenneweg is gegaan. Volkert weet er alles van. En gaat daar volgende week over vertellen. De geschiedenis van ons eigen Zandvoortse ziekenhuis. En de week erop, en dan praat ik over 16 april. Komt Sim van der Bos. Praten over het rijksmonument, het oudste gebouw van Zandvoort, namelijk de Protestantse Kerk. Hij is een kenner en het wordt een kunst om hem binnen een uur te houden. Want wie Sim van der Bos kent, die praat de hele middag door. Binnen een uur zal hij alles vertellen over de Oude Kerk. Dat is dus over 14 dagen. Volgende week Volk het Bloemen. Wij wensen u een hele plezier weekend toe. Geniet van de zon. En geniet buiten van uw tuintje. Dank voor uw aandacht en graag tot volgende week zaterdag om 12 uur.